Volgens mij valt hij op alles wat een rok draagt. Misschien schotten uitgezonderd, maar daar ben ik zelfs niet zeker van. zo. zo. dat weten we toch weinig van onze medemensen. Hij is ook twee keer gescheiden. Dat briefje was voor een rendez-vous, denk je. Waarom niet? Ah, Zou merk nooit ingetrapt zijn. Als u dat intelligent vond. <kliek> Toen jullie vorige week naar drama gingen, heeft hij eerst contact met mij opgenomen volgens afspraak omdat jij met hem meeging, heb ik ja gezegd. Nee, ja, maar wist Merrick dat Diana voor u werkte? Nee. Maar Merrick vond ook dat briefje niet. Dat vond u. Ja. En u ging naar de spiegel. Nou, Luister, Dennison. Die kerels die u aanvielen, waren die erop uit u te doden... of te kidnappen? Ach, dat ben ik ze vergeten te vragen, hoor. Sorry. Ik denk niet dat we u nog nodig hebben, mevrouw Hansen. Goed, dan ga ik maar... Hè. Tot ziens, allemaal. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Ja. Ik ja, ben bang dat we nu alles over Merk moeten vertellen. Ja, daar ben ik ook bang voor. De... Nou, dat hoeft helemaal niet. Als jullie dat niet doen, speel ik niet langer voor Merk. Goed. Goed. Het eerste dat u over Merk moet weten is dat hij een fin is, met zomaar? Historische samenloop van omstandigheden. Het is allemaal begonnen in 1609. James I. heeft toen een gezant naar Finland gestuurd met de naam John Merrick of Merrick. Ja. Hij heeft daar nogal een Turk-liefdesleven gehad. En Harry Merrick was daarvan het resultaat. Harry had een uitje uit zijn voertuig. De naam Merrick had natuurlijk een Finse uitgang gekregen, maar toen Merrick naar Engeland verhuisde, heeft hij de oude familienaam weer aangenomen. Nu is Merrick een Karelische Fin. Dat wil zeggen dat hij nu een Rus zou zijn geweest, als hij in zijn geboortestad was blijven wonen. Weet u iets van moderne geschiedenis? Uh, nee, niet veel nee. Goed, een beetje bijscholing dan. In 1939 viel Rusland Finland aan. Maar, de Finnen wisten zich staande te houden. In 1941 viel Duitsland Rusland aan, en toen dachten de Finnen dat het een goed idee zou zijn om de Russen nog eens een lesje te leren. En dat was jammer, want zo kwamen ze in het verliezende kap terecht. Hmm. Na de oorlog kwam er een vredesverdrag, en de grens tussen de twee landen werd aangepast. De oude grens lag te dicht bij Leningrad, wat de Russen niet zo'n leuk idee vonden. Dus annexeerden de Russen de hele Karelische landengte. Daardoor kwam Merk's geboorteplaats Enzo aan de Russische kant te liggen. En de Russen herdoopten de stad tot Svetogorsk. Dat zo duidelijk? Ja, maar ik heb meer nodig dan een hè. Goed goed goed, goed, goed, goed. Aan het eind van de oorlog was Merk 17. Finland was er slecht aan toe. En de Karelische Finnen trokken uit hun gebied weg, omdat ze niet onder Russische heerschappij wilden leven. Hmm. Nou, Merck belandde in Zweden en vestigde zich hier in Oslo, waar hij tot zijn 24 is gebleven. Hmm? Later is hij naar Engeland gegaan. Van zijn familie was niemand over en in Engeland is hij toen snel getrouwd. Ja, en zijn vrouw had datgene wat hij het meeste nodig had, ja, dus, ja, En niet zo'n beetje ook. Hmm. Merck was een intelligente jongen, vooral handig met elektronica. En hij wist zijn kennis goed te benutten. Toen hij zich van zijn vrouw liet scheiden, waren ze alle twee miljonair. En hij ging door met geld verdienen. Hij zette een paar fabrieken op. Hij sleepte het ene defensiecontract na het andere binnen. Hij heeft het nu zover geschopt... dat hij voorzitter is van speciale commissies in zaken technische defensie aangelegenheden... en dat de premier hem heeft opgenomen in haar adviesraad. Het is een hele hoge piet, maar... Men kent hem niet. De volgende? Ja, dat wel, maar voorlopig schiet het daar moe mee op. <coughs> Merrick heeft zijn intelligentie waarschijnlijk van zijn vader geërfd. Hm. Dus laten wij Paars onder de loep leggen. Moet dat nou? Nou, dat zou ik het niet doen. Oh. Hannu Mercken was een fysicus. En als hij niet in de oorlog was omgekomen, had hij ongetwijfeld de Nobelprijs gekregen. Door de oorlog moest hij zijn onderzoek stopzetten en voor de Finse regering in Wipuri gaan werken, wat toen de op na grootste stad van Finland was. Die stad lag in Karelië, ligt dus nu in Rusland en heet Viborg. Ik vergeet het toch niet, hè? Nee, dat niet, maar het valt niet mee. Maar gaat u maar verder, ik uh, zal wel weer die naam het onthouden. Ja. En Merken wist dat de Russen niet tegen te houden waren en hij wilde zijn papieren in veiligheid brengen. Research van jaren waarvan het meeste niet gepubliceerd werd. Ja, wat heeft hij gedaan? <laughs> hij heeft al zijn papieren in een metalen kist gepakt. En die in de tuin begraven. Hm. Harry Merricken, dat is dus onze Harry Merrick, heeft hem daarbij geholpen. Ja. dag daarop is het hele gezin behalve onze Harry bij een bombardement omgekomen. En die papieren, zijn die uh, belangrijk? Juist, ja. Ja. ja. Harry kwam erachter hoe belangrijk toen hij in een boek wat van zijn vaders aantekeningen vond. Hij heeft die aantekeningen aan een paar belangrijke mensen laten zien. En na een paar telefoontjes kwamen wij eraan te pas. En het plan is nu zeker tuin omspitten en papieren terughalen. Precies. Hm. Maar er zit een appartie onder het gassen. De tuin ligt in Rusland. En voordat we iets konden ondernemen, werd Merck gekaapt en kregen we u ervoor terug. En dat is me bekend, maar waarom ik? Uh, het had ieder ander kunnen zijn die voldoende op de echte Merck leek, zodat er geen al te grote operaties nodig zou zijn. Het moest ook iemand zijn die niet dat al snel gemist zou worden, fysiologisch het juiste type. En dat brengt ons op het volgende chapitel. Bepaalde personen, laten we zeggen groep X, hebben Merck gekitterd. Ze weten niet of wij de verwisseling al gemerkt hebben... en dat zullen we ze ook niet gaan vertellen. Daarom hebben wij uw medewerking nodig, meneer de Wij willen dat u voor Harry Merck blijft spelen. Wij willen dat u naar Finland gaat. Ben, ben, ben bent u gek geworden. Ik spreek geen woord. Fins, Merck wel. Ja, en ook Zweeds, Moers en Engels. Vloeiend en idiomatisch correct. Zijn Frans kan ermee door, alleen zijn Spaans laat dat te wensen over. Nou dan, dus. Dan is de merkte was 17 toen hij uit Finland vertrok. Het lijkt mij niet onaannemelijk dat hij de taal vergeten heeft. Het is toch ook te gek om los te lopen. Je moet goed voor betaald worden. Ja. U krijgt smarte geld voor wat u tot dusver al hebt moeten doormaken. En de heer Ayerdale is graag bereid om u na afloop fysiek weer in de oude toestand terug te brengen. Harding ook? Ja, Harding ook. Waarom zijn die papieren zo belangrijk? Sorry. Dat is fijn. Dat gaat niet. Ah. Chantage. Een kwestie van zelfbeveiliging. Goed. Maar ik kan niet in details treden. Naar het schijnt heeft Hannu Merken in 1937 een methode gevonden om röntgenstralen te weerkaatsen. Lezers, Uiteindelijk heeft het daar wel mee te maken, ja. ja. Ziet u? Theoretisch zou het mogelijk zijn een röntgenlezer te maken, maar er is één probleem. Röntgenstralen dringen door alles heen zonder te weerkaatsen. Niemand is erin geslaagd te laten weerkaatsen, behalve merken. En dat was het voor de oorlog. Met een röntgenlezer zou je vijandige raketten kunnen uitschakelen, omdat je werkt met de snelheid van het licht, 300.000 km per seconde. Zodat je zo'n vijandelijke raket zonder probleem aan motie snijdt. Ja, een dodelijke straal. Inderdaad, ja. En? Wat zegt u ervan? Wat ik zeg... Mijn naam is Harry Merrick. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Hansen. Oh, je klinkt een beetje... een beetje zuur... Als ik het zeggen mag. Hoe zou jij je voelen in mijn situatie? Je hebt gelijk. Kom maar slim? De jeugd mag uitslapen. Hm. Ik heb het gevoel dat er klauwen aan het scherpen is om mij mijn ogen uit te krabben. Hm. Ze maakt de laatste dagen merkwaardige opmerkingen. Blijkbaar vindt ze dat haar lieve kleine Papi met verkeerde mensen omgaat. Wat een inzicht voor een jong kind, hè? Jong kind? Ben <laughs> gek. Ze is maar acht jaar jonger dan ik. Ze is geen kind. Ze is een gezonde jonge vrouw die heel goed weet wat ze wil. Pas dus maar op. Dat ja, Zal ik doen. Carrie wil je spreken. Oh, wie is het weer ver? Je gaat het hotel uit, slaat linksaf en loopt 300 meter door. Je komt dan langs een plaats waar ze een gedenkteken of zo bouwen zijn. Of je daar om tien uur wilt zijn. Zijn dat mijn instructies voor vandaag? Je bent echt erg ziekenhullig vandaag. Ja, we worden als alsjeblieft een dankjewel staan Zeker niet in jouw voor te Luister nou, nou eens... Oh... Daar komt je lieve dochtertje. Hallo, Lin. Ja, je ziet er een beeld vanochtend. Goed geslapen? Heerlijk. Ik had u niet aan het ontbijt verwacht, mevrouw Hansen. Bent u in het totaal blijven slapen? Nee hoor, ik moest je vader alleen maar een boodschap overbrengen. Wat gaan we vandaag doen? Uh, nou, ik heb uh, vanochtend een zakelijke afspraak. Uh, weet je wat, uh, waarom gaan jullie twee niet winkelen? Hè? Wat? Leuk uh, koopjes haren, Meid onder elkaar. Hè? Nou goed, tot straks. Alles is vergeten om bij nacht te komen, mensen. Hoe staat het met uw oh. conditie? Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld. Hmm. Hoe gaat het met Lin? Dat vadertje spelen lang wel goed de keel uit. Tot nu toe weet ik wel, aardig uit te redden, maar. Uh... Ze stelt idiootse vragen. Wat voor type is ze eigenlijk? Een aardige meid, die gemakkelijk voor mensen kunnen kunnen worden. Maar er hebben de ouders wat op gevonden. Wat dan? Ze zijn gescheiden. En dat heeft er een flinke draad gegeven. Tja, ik begin in de gaten te krijgen wat een afgrijzelijke huf die Harry Merk is of was. Nog nieuws? Nee, ga door met uw verhaal. De moeder is een rijke troel, die zich geen sikkertjes voor haar interesseert. Als ze morgen nog een tram zou lopen, denk maar niet dat Linder een traan hem zou laten. Voor de vader heeft ze altijd respect gehad. Ze heeft hem nooit vermogen, maar ze had wel respect voor hem. Ze kijkt tegen hem op. Maar ja, elke keer als ze toenadering zocht, geeft hij haar weer van zich af Dat is ook geen manier om met je dochter om te gaan. Hè? Dat heeft een forse kanaal gegeven. Ik heb ook nooit veel opgehad met die arrogantie van... Dat is het enige, bedoel, wie zou zo kunnen verraden, ik ben niet voldoende pro Godzitter aan Maar het uh, contact tussen vader en dochter verloopt dus voorspoedig. Uh, nog wel, maar hoe lang? Ik heb over haar zitten denken. U meent het. Uh. Stel dat wij haar meenemen naar Finland. Jesus, man. Wat zou de tegenpartij daarvan denken? Stel eens voor. Ze zoeken natuurlijk uit wie ze is. En als ze daarachter komen, weten ze niet hoe ze het hebben. Als u zo goed bent... ...dat Merk's dochter erin loopt... ...zullen ze denken, dan kunt u ook mij er wel in laten lopen. Nou, dat scheelt ook niet veel. Ik heb u zelf moeten vertellen wie ik wel ben. Nou, u bent er toe gestaan. Hm. Daardoor neemt de verwarring toe... ...en verwarring schept altijd kansen. Wilt u haar vragen of ze morgen met u meegaat gaat naar Helsinki? Wat ik doe, moet ik zelf weten. ja? Ik doe dit met mijn ogen wijd open. Maar zij wordt gewoon in de maning genomen. Garandeert u haar veiligheid? Ja, natuurlijk. Ze zou net zo veilig zijn als in Nederland... Nou, wat vindt u ervan? Uh, goed, ik zal het vragen. Prima. Uh, om nog even op merk terug te komen, zoals u zelf al zei, het is een hufter. Hou dat in gedachten als u last met haar krijgt. Nou, u wilt er een film hebben, niet ik? Als ik me nou echt als haar vader ga gedragen, gaat ze er onmiddellijk vandoor. Ik geef ze altijd gedaan. Is dat de bedoeling soms? niet hmm, bepaald. Maar als u te veel naar de andere kant overhelt, krijgt ze in de gaten dat u merk niet bent. Nou ja, goed, we zullen wel zien hoe het gaat. Morgenmiddag hebt u een afspraak met professor Penty Kerriënen op de Universiteit van Helsinki. Kerriënen? Wie is dat dan weer? Dat is een van Hanno Merkens assistenten voor de oorlog. U stelt zich voor als Merkens zoon... en probeert hem uit te horen over wat Merkens van 1937 tot 1939 in zijn laboratorium aan het doen was. Ik wil weten of er nog andere lekken zijn over dat de noisseurs Zou het meisje meenemen, als ik u was? Maak dan overtuigende. Indruk. Goed. Moet twee haakjes. U heeft een naam. Ze heet Lin. Het is geen marionet of zo, het is een mens. Ja, en dat maakt mij nou juist zo ongerust. U hebt geluisterd naar het tweede deel van De Koerdansers. Een hoorspelserie in vijf delen, geschreven door Desmond Bagley. Bewerking voor Tussie de Mace. Vertaling René Kurpershoek en Peter Verstegen. Giles Dennison werd gespeeld door Hans Veerman. McReady door Paul van der Lek. Carrie Hans Kassenbarf. Armstrong op Ab Abspoel. Dr. Harding Edmond Klassen. En receptionist Ad van Kempen. Lynn Merrick Keuntje de Klerk. En Diana Hansen, Maria Lindes. Technische realisatie André Janssen en Bram Hengeveld. De regie had Hieron Muller.